Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen na ene, de week van Aafke Romeins... heeft een microfoon meegenomen de hele week. De week waarin haar eerste roman verschijnt. Hanna Berfoets leest elke nacht een nieuw verhaal. Dat hoort u ook na ene. En Nicolas Mansfield komt op bezoek. Hij geeft leiding aan de Opera En hij komt vertellen over uh, Wagner's Vliegende Hollander... die wordt uitgevoerd door de reisopera. Opera. Michiel Lielma is uh, komend uur mijn gast. Een kunstenaar, een ontwikkelingswerker en een cabaretier bivakeren in dezelfde woning. Alle drie doorzien ze hun sector. Ze kunnen er met afstand naar kijken. Maar die afstand maakt ze nou niet meteen gelukkiger. Ze worstelen met hun aanstormend cynisme. Met de relativiteit van hun eigen successen. En ook met schuldgevoel hebben zij nou al iets gedaan... dat de wereld ook maar een millimeter verder heeft geholpen. Dat is het vertrekpunt van het uh, nieuwe boek. Lielma's tweede roman, Gezichten van Glas. Uh, Michiel Michiel Dilma is uh, theatermaker. Begon uit als cabaretier. Was in de beginnen een van de twee vrolijke muggenzifters van de snijtafel. Waar met close reading de wereld werd ontmaskerd. Van een interview op tv tot een songtekst van een volkszanger. Michiel Dilma werd geboren in 1980 en groeide op in de regio Eindhoven. Hartelijk welkom. dankjewel je Je bent. Uh, uh... Aanvankelijk opgeleid als cabaretier, zo begon je loopbaan aan eigenlijk het eerste beroep dat je koos was. Ja, cabaretier. dat klopt. Dat klopt ja. Maar gedurende die opleiding heb ik vooral geleerd dat ik echt geen cabaretier wil worden. Dus ik <laughs> distantieer me ook meteen een klein beetje van het label cabaretier. Daar heb je echt helemaal niks mee. Nou nee ja nee ja. Um, ik, ik, ik, ik, hoe zeg je dat? Toen ik jong was, toen ik een tiener uh, was. En, uh, toen vond ik dat wel geweldig of zo. Gewoon van, van uh, naar het theater gaan en dat zag er echt uit als een vrij plaats. Uh, nou, in die tijd had je Theo Maas en Hans Teeuwen, uh, midden jaren negentig. En toen dacht ik van nou ja, dat voer ik als een staaf op het podium. En dacht, dat wil ik ook of zo. Maar ja, dan word je ouder en dan ga je in verdiepen en dan zie, je ook wel, dan zie je ook wel de truc of zo. Ik vind er ook wel uh, Mijn probleem met het cabaret is dat, het, dat, het, dat je in een soort herhaling terechtkomt. Um, en terwijl ik, um, waar ik heel erg van hou als het op het podium gaat, is dat er, dat men, of dat er altijd iets nieuws kan gebeuren. En, ja, dus, dus in die zin um, ben ik toch wel heel snel afgeknapt ook weer op het cabaret. Erop teruggekomen. <hijen> maar je noemt ook niet toevallig, denk ik, twee Brabanders. Die, Weet eh, ik niet, is dat, is dat niet nou ja, Je groeit er zelf op in Brabant en dan zie je twee ah, ja. het helemaal maken. Dan, ja, ja, ja. ja. ja dat, dat, dat, ik denk dat, dat um, als, je, als je 14, 15, 16 bent, dat je denkt van oh dit hoeft allemaal niet. Dit hele strakke schoolregime en um, die, die, die, die, die, die hokjes waar iedereen in, gep, in gepropt wordt of zo. Je kunt ook iets, ja, ik zag een soort um, ontsnapping daarin ofzo. Ja, zoals ook. Ik denk dat, dat het precies hetzelfde is voor, voor mensen die een bandje beginnen. Gewoon uh, een manier om weg te komen ja, en ja, te worden. Ja, ja, ja. Dat, dat ik bedoel, uh, Eindhoven is echt heel saai als, als, als tiener. En dan, uh, dan zie je in één keer zo'n soort zo deurtje naar de wereld of zo. En dan, ja, dus aanvankelijk was dat wel, denk ik, wat me uh, bewoog om het podium op te gaan. Was het ook iets, uh, een manier om iemand te worden? Op het podium grappen gaan staan vertellen? Ja, dat, dat, zou, dat zou kunnen. Dat, ik weet niet. Um, um, Goeie vraag. Um, ik heb er niet in die... Het was, ik denk dat het ook iets... En, um, als je jong bent, dan, dan zoek je ook naar manieren om meisjes te versieren of zo. Dus dat, dat, is, dat heeft ook weer te maken met iemand worden of zo. Ja, ik denk dat dat wel een aspect is. Maar dat je, ja, ik, ik ben van nature heel verlegen. Maar op een podium ben ik helemaal niet verlegen. Nou ja, dus dat is een soort van bevrijding ook. Een manier om de verlegenheid te overwinnen. Ja, nou ja, het, het, is het, niet, het is niet helemaal de andere kant op. niet maar, therapeutisch, maar dat is wel wat, wat um, ja... Op een podium, of je kunt, je kunt heel erg gaan nadenken... Van, nou, Wat zal ik eens doen op een podium? En dat kun je dan helemaal gaan, gaan uitdokteren. En dan heb je die performance. en Dan, dan heeft dat een bepaald effect, of een bepaald theatraal effect. Ja, dat, dat, is, dat vind ik het interessant aan een podium. En toen kwam je op die opleidingen, toen dacht je, zoals je net al zei... Nou ja, dit, dit, dit is eigenlijk ook iets... Anders dan ik had gedacht. Het is helemaal niet zo vrij. Het is een herhaling. Het zijn trucs. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat, uh, dat, dat zag ik ook heel erg aan, aan de hand van andere leerlingen. Juist de leerlingen die excelleerden... konden heel goed reproduceren. En die, reprodu die reproductie vond ik totaal oninteressant. Terwijl dat uiteindelijk de essentie is. De, dezelfde voorstelling honderd keer opvoeren. Bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, ja dat, dat, dat, dan denk ik, Het ligt ook heel erg voor de hand natuurlijk... als je achter de schermen kijkt. Maar, maar ja, ik, ik geloof het toch. Kijk, er zijn ook podiumartiesten die... Um, die daar altijd weer doorheen breken. Ik vond dan Theo trouwens ook een goed voorbeeld van destijds. Maar ook um, uh, Kaufman um, in Amerika of zo, of Bill Hicks... dat waren ook uh, stand-up comedians die, die wel elke keer nieuw waren en fris... en die niet honderd keer hetzelfde doen. Of als je nu kijkt naar Louis C.K., ik heb ook het idee dat hij altijd speelt met de, met de ruimte of de marges... en dat, dat er altijd een bereidheid is om dat, om dat net anders te doen of zo... Terwijl, ja, die, die reproductie vind ik heel saai. De, het personage in jouw boek, die is cabaretier... die heeft enorm succes zo aan het begin van dit millennium. Ja. Alle grote gebeurtenissen die komen hem van pas... want dat is voor hem een manier om te scoren... om zijn visie op de wereld mi middels cabaretten te presenteren aan de wereld. Hij stijgt tot grote hoogte, het publiek krijgt er niet genoeg van... maar hij valt in een soort creatieve herhaling... en doorziet op een zeker ogenblik zijn eigen trucs... en vanaf dat moment lukt het niet meer... Hij heeft zijn eigen formule te goed door en hij gelooft er ook niet meer in. Hij gelooft niet meer dat cabaret een plek is waar nou ja, een geweten wordt gevormd... of waar, waar de moraal wordt getest of de samenleving wordt uitgedaagd. Hij ziet het gewoon als, als plat vermaken en geeft de mensen wat ze willen. En loopt vast. Hij is eigenlijk een has-been vanaf dat moment. Het lijkt me, lijkt me voor jou als schrijver wel leuk... dat je eigenlijk al je inzichten over cabaret kwijt kon in het boek. Ja, ja, dat, was, dat, dat, dat is een groot plezier geweest om uh, um, um, um, um, um daarmee aan de slag te gaan. Uh, of, om, ja, dat uh, ja, ja, hoe zeg je dat? Ik vind het wel grappig om nu terug te horen hoe, hoe, hoe je dat dan gelezen hebt. Of zo. Maar dat is inderdaad wat de tragiek van de cabaretier. Dat, dat, dat wordt heel erg belichaamd door dit figuur, inderdaad. Maar, um, terwijl het helemaal niet voor de hand lag, dat... Kijk, ik, ik heb echt... Um, um, dus, dus ik, toen ik begon met, uh, met deze roman, um, wist ik twee jaar lang niet wat zijn beroep was van dat personage. Ik wist dat het een cruciaal element moest, was in de, in de roman. De andere twee had ik helemaal helder. En um, hij heeft wel acht beroepen gehad. En, en na twee jaar dacht ik, oh nee, het is een cabaretier. Ineens viel alles op zijn plek. terwijl het ik, zo dichtbij is. Ja, ja het, was, het lag heel erg voor de hand uiteindelijk. Daarom werkte het ook ineens. Vanaf het moment dat ik dat zag, begon het pas te werken eigenlijk. Ik zat daar meteen over na te denken. Je hebt de cabaretier die, die, die grappen maakt. Of ze nou gemeend zijn of niet, maakt niet uit. Want het zijn gewoon grappen, het is cabaret. Maar die op een gegeven moment, het gaat menen. Dat is Freek de Jonge een tijd lang gebeurd. Dat is Hans Teeuwe zelf ook gebeurd. Na de mm -hmm. moord op Van Gogh had hij, had hij echte meningen... en werd het steeds moeilijker voor hem om ze grappig te krijgen. Ja, ja, ja dat is heel, go heel goed dat je dat noemt. Dat zijn twee, twee hele interessante ontwikkelingen. En um, als we Freek de Jonge als, uh, als voorbeeld nemen... Ik moet, ik moet een beetje lachen... Om, ja, dat zeg ik onherbiedig misschien... maar ik moet een beetje lachen om zijn... Um, engagement van nu uh, als het gaat om... de Groningers en de betrokkenheid met Groningen... die ik een beetje... Uh, willekeurig vind. Of zo. Een beetje willekeurige be betrokkenheid. Als je kijkt naar... Um, of het, het voelt een beetje alsof hij dat oude gevoel van, van bloed aan de paal... van de jaren zeventig, van we moeten niet naar Argentinië. Van, ja, kon, hij zich, kon, hij, kon hij zich maar weer een keer zo voelen, weet je wel? Kon ik maar weer een keer dat engagement voelen. En als ik hem nu um, um, zie briezen over hoe, hoe slecht we voor die Groningers zijn... dan, dan geloof ik dat hij zelf gelooft dat hij dat meent. Dat hij zichzelf eigenlijk voor de gek houdt ergens. Maar als ik kijk naar wat er allemaal speelt in de wereld. En als ik dat afzet tegen wat de betekenis van die bloed aan de paal actie in de jaren zeventig. Dan vind ik eigenlijk het, de betrokkenheid met Groningen redelijk willekeurig. Gewoon in relatieve zin. Dus ik denk dat het een beetje zo... Ja, zoals Geert Wilders ook af en toe een hitje nodig heeft eigenlijk. Hè. Dus als je dat polenmeldpunt van Geert Wilders is gewoon eigenlijk een... Een zwak hitje geweest in als je het vergelijkt met fitna of weet je wel. Dus je moet gewoon af en toe om, de jaar, om het jaar of om het twee jaar moet je gewoon even scoren. scoren. En, die, en dat, dat zit natuurlijk ook heel erg in het bloed van zo'n cabaretier. Dat is weer dat herhalen wat ik, zo, wat ik zelf dan oninteressant vind, maar wat ik wel heerlijk vind om te zien. En dat, dat zie ik bij Frik de jongen. En dat vind ik echt een, een hele trieste nar of zo. Of een heel. heel uh, heel sneu eigenlijk uh, uh, hoe dat langzaam als een kaartje uit, kaarsje uitgaat. En hoe hij nog briesend eigenlijk blijft roepen: van nee, maar we moeten opkomen voor de Groningers En ik denk, ja, natuurlijk moeten we daarvoor opkomen. Weet je. Maar het, het, het wordt maar, moeilijker om het grappig te krijgen als je, als je iets echt meent. Want, want bijvoorbeeld, dat ook, ja. De, ja, de, de cabaretier met een agenda wordt toch gauw een predikant met humor. Ja, ja, ja, ja, ja. En, en, en dat is minder leuk. Maar, maar freek de jongen, die verwijt jonge cabaretjes, juist dat ze geen engagement hebben. Ja, maar dat is natuurlijk flauwekul. Dat is gewoon zo. Ja, dat is ook zo grappig. omdat hij wil zichzelf terugzien ofzo. Ja. Maar engagement, laten we daarmee eens mee beginnen. Engagement is, is een synoniem voor betrokkenheid. Dat is gewoon engagement. Wat is engagement? Betrokkenheid. Nou, heel veel jong, ik ken heel veel jonge mensen van, van mijn leeftijd of, of nog veel jonger... die heel betrokken zijn bij de wereld. Zeker ook als je kijkt naar de jonge schrijvers van nu. Um, en ook cabaretiers. En uh, nou ja, cabaretier is, is ook, zoals ik net al zei, heeft ook iets... Ja, ik, de, we z, doorzien de truc ook een beetje. Dus je kunt je afvragen of cabaret wel... het. Uh, Um, of, of een cabaretier dat wel kan, hè? echt betrokken zijn. En dat zie je ook waarom je net... Omdat was. het ook trucs zijn, omdat het ook theaterwetten zijn. Het zijn theaterwetten, ja. Het zijn, ik bedoel, het, is het, het, um, het, het zijn energetische wetten. Het zijn wetten van het podium. Het zijn dezelfde wetten als de DJ-cultuur. Het zijn dezelfde wetten als uh, als je naar Berlijn in een, in een club gaat. Dat zijn dezelfde wetten. Je moet gedurende een performance elk moment de performance levend houden. Um, en dat werkt heel anders op een podium dan, in, dan op tv. Um, een film heeft een spanningsboog. Um, dus je kunt, um, ook in bijvoorbeeld een hele trage thriller... kun je toch denken van, oh, hoe gaat het aflopen? En dan kan je een goed uur kijken en dan komt er een apotheose. En dan, dan ben je toch zit je er toch helemaal in. Nou, bij een theaterstuk, dat kan haast niet. Je moet elke minuut, elke vijf minuten, elke act, elke nummer... Um, spannend maken weer. Tot theatrale middelen in te zetten. En die theatrale middelen, en dat inzetten daarvan, die, die natuurwetten van het podium, die overroelen altijd je engagement. En dat geldt ook voor Freek de Jongen, die gewoon woordgrapjes maakt. Eindeloos veel woordgrapjes maakt. En dan heeft hij ook toe van, ja, het is een beetje flauw, maar. Maar goed, hij wil toch het publiek in het lachen krijgen. Want hij wil toch een toffe jongen zijn. Zodat hij later een of andere sentimentele boodschap kan brengen. En dan, ja, dat, natuurlijk werkt dat in de jaren 70, jaren 80... en zeker ook nog in de jaren 90... omdat we uh, maar een paar uh, verschillende uh, media hebben. We hebben eigenlijk de mainstream media en, en het andere. En het andere wordt dan een tegengeluid of een tegencultuur. Nou ja, dat, vanaf de jaren 60 naar de jaren 90 werkt het allemaal nog. Maar nu hebben we het internet en je, het, er is een soort versnippering... Uh, uh, van allerlei verschillende media. Je denkt alleen maar van nou joh, als je niet uh, als, je, als, als, je, als je het niet op je podium kwijt kan ga toch iets anders doen. Ga schilderen, ga keramieken ga, ga een asbak maken of zo. er dus zijn zoveel vormen om je te uiten vanuit het wel of zo dat dat, dat, dat anti niet meer zo werkt en, en juist op het podium zie je dan dat wat werkt zijn gewoon die natuurwetten dus iedereen die goed is op het podium is goed vanwege um, dat. En daarom is Hans Theo ook zo goed in de jaren negentig vind ik zelf, omdat hij eigenlijk als een soort, um, ja, als een losgeslagen carousel... in één keer dat podium betreedt. En eigenlijk had gewoon hij die het tarten. En in het begin kreeg ik nog van die duiding. Dus dat is nu nog steeds van, van Hans Teeuwe. Ja, uh, wat hij bedoelt is eigenlijk, weet je wel... Um, iemand slaat met een stok op een paard. En hij, hij bedoelt natuurlijk het omgekeerde, dat is ironie... want wij zijn wel dierenvrienden. Dus gaan ze allemaal met die oude tools eigenlijk... Die die nieuwe cabaretier duiden, maar daar gaat het helemaal niet om. Het is gewoon kortsluiting in de hersenen. Je denkt het ene, je krijgt het anders. En, en daar speelt hij mee, echt die, die energiewetten. Maar zodra hij daar weer, dat weer gaat gebruiken om, om dan um, in de publieke ruimte te zeggen van we moeten vrijheid van meningsuiting hebben, dat werkt niet. Want ik denk alleen maar van ja, vrijheid van meningsuiting. Natuurlijk wil jij vrijheid van meningsuiting, want... want nou, ja, laten we even als voorbeeld nemen die scène waarin Ansteeuwen waarin de koningin vingert op het, op het podium. Nou, dat, dat we denken allemaal van: oh, oh, oh, dat, ik zou dat niet durven, weet je wel. Ik, ik sta ook vaak op het toneel, maar dat is toch een act waar ik toch wel me be beschaamd bij zou voelen. Nou, hij is iemand die, die doet dat gewoon en hij weet natuurlijk dat, dat hij daar een spanningsveld voor gebruikt. Bij de. Uh, um, uh, bij de kijker. Omdat wij allemaal voelen van dat kan eigenlijk niet. Het is dus de koningin. Uh, nou ja, die ga je natuurlijk niet vingeren. Hè? En hij doet dat dan wel. En, en dat spanningsveld... Dat, dat bestaat bij de gratie van wat wel mag en wat niet mag. Wat wel kan en wat niet kan, weet je wel. En dat is, ja, daarin is hij juist zo goed. Maar ja, als hij dan in de publieke ruimte gaat zeggen... we hebben vrijheid van meningsuiting nodig. Dan denk ik, ja, tuurlijk hebben we die nodig. Want, want, want ja, daar dat, dat bestaat je hele vak bij de gratie van van, van... van die vrijheid van meningsuiting, bestaat je hele vakgebied. Anders stort dat als een pudding in elkaar. Dus, dus, dus het is gewoon een, open deur. een te, open deur, ja. Natuurlijk heeft hij die nodig voor maar, zijn act. Het, het is bijna alsof ik, alsof ik weer naar de, de snijtafel zit te luisteren... als je nu het cabaret yes. onder de loep neemt. Je begint een maar, beetje stoom te komen. Ja, sorry. Maar ik, ik begrijp, ik begrijp ik nu ook waar, waarom het je niet gelukt is... In, in, in, om, om zelf cabaretier te worden. Of waarom je er geen zin meer in had. Want, want als je iets zo goed doorziet en zo goed analyseert... dan, dan is niks meer leuk... Dus ook kan je de literatuur ook onder de schop nemen. <laughs> nee, ja. nee, nee, echt niet. Je hebt, je nee, literatuur li is echt iets anders. Je hebt literaire wetten. Een boek moet nee. aan, aan bepaalde regels voldoen. Nee, ja, je ja. moet een personage verzinnen. Nou, um, wat mij zo boeit aan de literatuur... is dat het gewoon eigenlijk te moeilijk is. En je zou kunnen zeggen dat je... Dat je uh, tien of twintig skills hebt. Ik noem maar even wat. Hè. Misschien zijn het er honderd, misschien zijn het er duizend. Maar, maar dat, dat, je hebt het over alinea-bouw, zinsbouw, woordkeuze, stijl, uh, stijlfiguren. Je hebt het over uh, personageontwikkeling. Al die, op al die fronten... Um, um, je kunt nooit op al die fronten goed scoren eigenlijk. En, en, en je kunt eigenlijk op al die fronten tot, tot het einde door blijven leren. Dus het is gewoon een, ja, een hele... Uh, uh, een heel andere manier van werken. Het er, zijn, soort... er zijn vele manieren waarop, waarop je het spel kunt winnen. Nou, je, ja, en... je kunt met mooie taal of met een prachtig personage... of met, met de, de boodschap of met de spanning van het verhaal, het plot op Allerlei manieren kan een boek goed worden. Ja, maar dus het is dus, dus niet. je dus zegt spel winnen. En dat dan denk ik aan de cabaretier. Maar als ik als ik kijk naar de literatuur, dan zie ik dat gewoon als een of dan zie ik dat als een kunstvorm. Zoals, van, ja, zoals de hoge kunst, zoals de poëzie of de. Uiteraard, dat is het ook. Ja, en dus dat is gewoon eindeloos moeilijk. En, en dat, dat, dat ga je proberen te masteren. En dan, dan, dan, dan ja, goed, dat is een soort van falen, falen, falen, falen. En dan denk je, nou, met een beetje geluk zal ik ooit, als ik 50 of 60 ben, een keer iets schrijven... Waar ik helemaal gelukkig mee ben en dat helemaal bij elkaar breng. en dat ja, dat vind ik er heel mooi aan. Dat je gewoon, uh, dat je ja, dat je al die velden tegelijk probeert te trainen. En ja, uh, yeah. het is niet zo makkelijk te doorzien, de literatuur. Dat, dat, daar heb je gelijk in. Het is wel zo dat het zo vaak geanalyseerd is en dat zoveel mensen literatuurwetenschappen hebben gestudeerd dat het, dat het inmiddels een vrij gesteriliseerde kunstvorm dreigt te worden. Omdat dat al die al die boeken zo netjes volgens, volgens de wetenschappelijke inzichten zijn geschreven... dat de rauwheid ja, er vanaf is. Ik denk, helemaal niet, ik denk eerlijk gezegd niet dat dat kan. Um, een boek schrijven volgens een... Um een formule of een wetenschap. Het wordt vaak geprobeerd toch wel. Mensen die ja, je het allemaal zo goed een, weten. Ja, je ziet wel een mode of een stijl of zo. Um, dat zeker. Als je, als je veel leest dan zie je wel patronen of, of dingen of zo. Maar kijk, er worden zo godschuwelijk veel boeken geschreven. Er, blijven, er, blijven er, maar zo, er drijven maar zo weinig uh, boeken boven. Dat is het dat, dat ook iets heel mooi treurigs in. Dat eindeloze proberen of zo. Ja, dat zie dat ik ook schieten wel. met hagel. Ja, maar dat is ook goed, want, want ik geloof er wel in dat, uh, dat, uh, dat heeft Robert McGee ooit gezegd, de scenario schrijver uit Amerika, die Hollywood. Uh, schrijvers traint om hun scripts beter te krijgen. En hij zei op een gegeven moment, van je denkt toch niet dat dat niet het allerbeste komt bovendrijven. Ondanks al die pulp en al die slechte films die we zien. Dus, dus de toplaag komt altijd wel, die, we zeggen, die top 10% komt toch altijd wel boven water. En als jouw werk niet, niet boven water komt, dan, dan zit je gewoon nog niet in die top 10%. Dan moet je gewoon um, even je herpakken en, en nog, je nog een keer je twee of drie of vier jaar opsluiten... en dan nog een keer proberen of zo. Dat vind ik ook mooi aan. En zo. Dus je gelooft er echt in? Je gelooft in de ja, literatuur. ik geloof in literatuur. Ik zeg dit met, met enige verbazing... omdat, omdat de, de personages in jouw boek... Alles, alles wel doorzien en alles wel begrijpen... en eigenlijk overal wel van inzien... Dat het, uh, dat, dat het toch niet is wat het lijkt... en dat het idealisme er wel een beetje vanaf is... en dat de wereld niet maakbaar is... En, je kan je best doen, maar geloof er maar niet te veel in. <laughs> ja. dat, dat is eigenlijk de houding van jouw personages. En ik vermoedde daarmee dat dat misschien ook wel de houding van, van de schrijver zou zijn. Ja, dat is ook wel. Dat is wel hoe ik naar de, naar de wereld kijk. Maar dan, dan, daarbinnen kan ik wel de kunstvorm wel um, um, als een vorm van zingeving ervaren. Dus ik probeer. Nou ja, dit, is, dit gaat dan voor mij over. Um, inderdaad, schuldgevoelens. Of dat. Um, en dat, dan heb ik het eigenlijk over de, de wereld. Over de wereld om ons heen. Over het idee dat wij. Eh, wat ook zeker wel heerst in de jaren 80 en 90, waarin ik ben opgegroeid. Van, nou, we hebben het toch maar goed, hè? Wij zijn eh, toch maar getroffen hier. Uh, we moeten toch echt. Uh, je moet toch echt maar geluk hebben dat je hier bent geboren. En intussen krijg je zo'n opgelaten gevoel over al het andere. En, en iedereen probeert het op een andere manier een beetje op te lossen of zo. En dus, dus dat idee, dat probeer ik mee af te rekenen. Dat dat. dat uh, dat we al die dingen doen en dat dat dan goed is. Dat dat dan moreel juist is om te doen. Maar da daarbinnen geloof ik natuurlijk wel in gewoon de kunstvorm zelf. In, het het, het, het, in de het, literatuur. Waar ja, gewoon het betekenis geven van je leven of zo. Maar ja, dat, ik geloof er alleen niet in dat dat dan goed is of zo. dat vind ik er zo ja, interessant aan. Dus het is een doel op zich en dat is prima. Maar je moet niet verwachten dat je de wereld gaat verbeteren. Niet met literatuur, niet met ontwikkelingssamenwerking, niet met. Uh... Veganistisch eten met wat dan ook. Nee, inderdaad. Het zijn gewoon allemaal dode sporen uiteindelijk. En, maar het is wel gewoon mooi of heilzaam of, of prettig of, of betekenisgevend voor je eigen leven. Een beetje het, het absurdisme is dat. Zoals, ja, zoals Camus dat beschreef hè, met uh, ja. de steen, de berg op rollen. Ja. ook al weet je dat ja, ja. hij er weer vanaf flikkert. Ja, dat is, ook, hoe zeg je dat, dat is ook steeds een metafoor waar ik steeds bij terugkom uh, uh, op de een of andere manier. Die, uh, dat rotsblok van, uh, van, uh, van Sisyphus. Wat, wat omhoog gerold wordt. En dan van de berg afrolt dat, dat, dat, uh, dat, dat vind ik nog steeds. Dat, dat is één iconisch beeld. En als ik dat zie. Dan denk ik. Ja dat vat het uh, leven samen van mij. Ofzo. Dat, dat cyclische. Hij dat weet dat het zinloos pleteren. is. Maar hij blijft het proberen. Omdat hij er gewoon schik in heeft. Ja ja ja. En gewoon denkt, nou ja, het proces is mooi genoeg. Nou, wat, wat ik dus mooi vind aan dat essay van Camus, wat hij toevoegt eigenlijk, voor, ik weet niet, voor, naar mijn idee voor het eerst, aan die mythe van Sisyphus, wat een leidensmythe is, eigenlijk het straf van de goden. Wat hij toevoegt is dat hij dat met een glimlach uitvoert. En da daarmee wordt het een abs absurdistisch uh, uh, icoon eigenlijk. Dat hij niet dat als een een leidzaam ondergaat. Dat hij niet, niet zwaar en vermoeid... en bezweet... en, en, en, en, en balend van zijn leven... niet dat rotsblok duwt. Maar het gewoon elke keer weer, weer poogt... en nog een keer poogt en nog een keer poogt... en dat dat gewoon het leven is. Het leven heeft geen zin, maar je kan er wel zin in hebben. Ja, je kunt... Dat, dat, dat, hij, het, het essay van Camus begint eigenlijk met de vraag... waarom plegen we niet zelfmoord... Maar Waarom we plegen niet we gewoon? niet te min, niet, geen zelfmoord? En dat, dus dat is het antwoord inderdaad, ergens. Van, uh, ja. dus we, we gaan toch niet, we, gaan toch niet uh, we verkiezen toch niet de dood boven leven... terwijl we toch al die ellende waarnemen en al dat leed... en al dat uh, langdurig lijden en dat langdurig creperen uh, overal. Je, je zei, er zijn meerdere manieren waarop een boek goed kan zijn. Je kan het schrijven voor de taal, voor, voor de personages. Mm -hmm. Er kan ook, ook echt een, een, een boodschap in zitten. Of het kan een manier zijn van de schrijver... om zijn kijk op de wereld over te brengen, middels fictie. Mm -hmm. Ik heb het idee dat dat, dat dat zwaar weegt in dit boek. Ja, dat klopt. Ja, dat is wel wat, ik, wat mijn insteek is geweest met dit, uh, met dit werk. Ja. Het is ook gebonden aan, aan de geschiedenis van, van de laatste nou ja, zeg 20 jaar. Zoiets. Ja. De actualiteit komt langs. De grote gebeurtenissen. En, en dat, dat, dat is een soort keerpunt. En dat, dat beschrijf je wel elegant. Dat is eigenlijk het moment dat de wereld ophoudt maakbaar te zijn. Dat een soort cynisme erin is geschoven. Of, of een soort realisme. Hoe je het ziet. Dat de wereld ophield maakbaar te zijn. De jaren zeventig. Ja. Toen hadden we allemaal grote idealen. Geloofden we daar nog in. En ergens onderweg. Is dat er afgeraakt? Zijn we allemaal realisten geworden? Ja, volgens mij is dat ergens gaandeweg de jaren negentig gebeurd. Ergens tussen de... Na de val van de muur en voor 9-11 eigenlijk. Ja, tussenin is dat, dat, uh, dat... Met het, met het omarmen eigenlijk van het neoliberale systeem... Uh, als een soort nieuwe religie eigenlijk. Dat idee heb ik een beetje. Dat, uh, dat, dat eigenlijk... Het, het, het kenmerkende daaraan is dat we, dat, dat, dat we doorgaans niet accepteren dat dat een verhaal is. We denken dat het gewoon zo is. En dat is, daar, daar, ja, daarmee is het. Uh, uh, hoe zeg je dat? dat is, ja, ja, dat is. om nou, de woorden te brengen. Maar dan op een gegeven moment wordt het, wordt het communisme afgeserveerd. En dan zeggen we van. Nou, dus dit verhaal heeft gewonnen. En dan, nou, dus dit is het verhaal waarin we. Zoals Margaret Thatcher, Margaret Thatcher zei het letterlijk: er is geen alternatief meer. Ja, ja, ja. En dat is, dat is onze blinde vlek, want er zijn altijd alternatieven. En wij denken nu, we zitten nu eenmaal in dit verhaal. En, dat, en, en, dat, dat, um, en ik denk dat dat het ook heel moeilijk is om daaruit te ontsnappen. Want ik zie iedereen eigenlijk op zijn eigen manier, um, um, vanuit zijn eigen winkeltje denkend, um, um, de wereld. Um, ja, dus je, aan de ene kant zie je die wereld. Wil je daar heel graag iets aan doen? Of iets, iets, en tegelijkertijd moet je zelf ook een plek veroveren. En dan ga je denken van dat kan tegelijkertijd. Ik ga, en dat, dat, dat is een soort trucje in je hoofd. En dan, dan zou je weer Freek de Jong als voorbeeld kunnen nemen. Zoals net van, nou ja, ik, ik, ik, ik help de wereld middels cabaret. Maar ik probeer met deze drie personages aan te tonen. Door juist drie totaal verschillende personages te laten zien die er alle drie mee worstelen met de beste bedoelingen. Dat het op dat niveau al helemaal klem komt te zitten. Dus je hebt een kunstenaar die vanuit, die heel erg vanuit het werk zelf denkt: van nee, het gaat om het, om, om het kunstwerk, hè, zoals ik dat net over de romankunst zei. Je hebt de corretier die meer als een dominee zegt: van hé, nee, we moeten onze, ik moet de kudde toespreken. En dan zal ik eens vertellen hoe het zit en dan kunnen we dat samen veranderen. En je hebt de, de, de idealist die zegt: van nee, we moeten naar Afrika, want we kunnen dan nog heel concreet. Uh, de mensen helpen. En, en, en die drie zienswijzen, die zijn al zo tegenstrijdig. En deze drie personages lopen elkaar al zo ontzettend in de weg, eigenlijk op microniveau. Um, en, en volgens mij is de... Um, nu de laatste tijd begin ik zelf steeds meer in te zien dat de crux voor mij is... Um, dat we heel erg dus met onszelf bezig zijn. Het woordje ik is eigenlijk de crux. Dat al die drie personages... en dat is dan dat ik steeds terugkom op de Jonge... daar staat een heel groot hoofdletter I... en dan een heel grote K. Ik en dan, dan komen al die andere redeneringen er pas achteraan. En dus dus dat, dat hele idee dat, dat je jezelf... Daarmee samenvalt en dat je dus wel eens even wat goeds gaat doen, dat is ergens een blinde vlek. En daarom komen we er ook niet uit. Want we zitten allemaal natuurlijk in dat neoliberale systeem waarin je dus ook dat eigen winkeltje draaiende moet houden. En dus dan gaan we denken, middels dat eigen winkeltje kunnen we iets goeds doen tegelijkertijd. Maar dat je dat winkeltje draaiende moet houden is leidend, is het belangrijkste. Dat moet je sowieso doen, namelijk. En daarom, en dat is, als we dat allemaal doen, blijft het gewoon op slot zitten. Je haalt het ook aan dat, dat, dat vroeger had je, had je de, de krakers of de, de punkers... Of, of, of andere groepen, de hippies, die, die wilden de wereld veranderen. En die zijn eigenlijk op een, op een vrij slinkse wijze die markt ingesjoemeld. Ja, ja, ja. De, ja, kun, is de kunstenaar is nu een cultureel ondernemer. Ja, ja. En, en die moet trots zijn op zijn financiële successen. Dat hij het zonder subsidie kan, of dat hij zijn eigen werk verkoopt... of dat hij buiten de BKR-regelingen wist te komen te vallen in de jaren negentig. Ja, en, en daarmee is hij eigenlijk ook dat systeem ingehosseld. Ja, dat, en dat, dat is volgens mij overal waarneembaar. Er is een, er is een enorme strijd om zichtbaarheid. En um, zichtbaarheid is een schaars goed geworden. Waar we allemaal om strijden eigenlijk. Dat zie je ook op social media heel erg gebeuren. En dat, dat, dat, dat hele verhaal van dood aan, is daar van de week een heel mooi, tragisch voorbeeld van... waar ik dan heel, heel erg om moet lachen of zo. Omdat, omdat het dan, ja, dan, dan zie je toch, die, die zichtbaarheid is zo belangrijk dat dat, die, ja, dat, kost, dat dat echt veel kost uiteindelijk. Er zit een beetje dood dan in iedereen, toch? En dat is ook de reden waarom mensen allemaal zo boos op hem zijn. Omdat ze het zelf misschien niet in die mate doen. En niet met een valse account. Ja. Maar er is, een, er is een soort stilzwijgende omkering gekomen. Waarbij iedereen zichzelf schaamteloos ging promoten. Ja, ja. ja en volgens mij vindt vind niemand dat ook... Vindt vind, vind, vind bijna iedereen dat ook prima. Het wordt wel een probleem als je dat niet toegeeft. Als je gewoon, kijk, ik denk dat, dat de escape route voor dood dan zou zijn geweest. Om gewoon te zeggen van... Nou en? Een, ja, inderdaad. Gewoon met een, met een valse glimlach. Zo van... Ja, zo werkt het toch jongens, dat weten we toch allemaal. En dan, dan, dan hadden we allemaal gelachen en gedacht van... en dan hadden we waarschijnlijk misschien zelfs zijn muziek nu geluisterd. Ik luisterde niet naar zijn muziek, maar dan had ik gedacht... nou, dit is nog eens een toffe kunstenaar... die het allemaal een beetje bij de neus neemt. Maar de, uh, zijn imago als integere jongen is hem zoveel waard eigenlijk... dat hij ook die deur niet eens meer ziet... en dat hij nu, kost wat kost, die integriteit... die eigenlijk helemaal niet bestaat, uh, wil bewaken... En dan, of eigenlijk wel terug voorover. En dan gaat hij dus allemaal... Um, in, in, talk show, in een talkshow zitten en, en allemaal uh, strategieën inzetten om te laten zien hoe integer die wel niet is en hoe ontzettende slachtoffer van een heksejacht dan niet is. En, en dan, dan, wordt het, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Terwijl, dus hier zie je ook weer dat ja, dat, dat, dat winkeltje moet draaien en dat zijn unique selling point is dat hij ook een, een beetje een integere Amsterdamse hipster is en dan dat imago moet gered worden. Terwijl, die had, hij had zijn winkeltje veel beter kunnen redden door gewoon te zeggen, jongens, kom op. We nou, weten toch dat de wereld zo werkt. Dothan moet plaatjes verkopen, jongens. En Dothan heeft plaatjes verkocht. Dus het heeft gewerkt. Dat was een, een eerlijke strategie geweest. Ja, dat, dat, dat was een, ja, dus een... Dus dit eventjes... Even als, als, als zijspoor. Van, ja. van, maar daar zie je wel heel goed aan... hoe dat toch voor iedereen... Um, hoe dat toch voor iedereen werkt nu in deze wereld. Dat je allemaal toch een, een winkeltje... Waarmee de kunst is opgehouden een vrij plaats te zijn... waar, waar de gedachten gescherpt kunnen worden... of waarin de, de cultuur kan worden uitgedaagd. Ja, dat is misschien weer te groot gezegd. Want ik, lees, ik bedoel, ik, er zijn nog steeds... er komen, er komen uh, jaarlijks nog, nog, nog heel veel romans uit die, die uh, uit... die me geweldig kunnen raken. Er komt muziek uit die me geweldig kan raken. Er worden toneelstukken gemaakt die, die, me, die me raken en zo. Dus het wordt allemaal wel... Uh, Um, gemaakt. En het is, er is genoeg ruimte. Alleen, het is, het, het, het heeft niets te maken met dat dat goed is. Dat is denk ik. Dus ik wil die morele componenten graag afslopen. Dat, we hebben nog altijd dat oude idee, dat oude idee dat kunst, uh, verheft en zin geeft. En dus, als we maar, weet je wel. Maar, weet je, de, um, Syrië heeft er op dit moment niets aan. Dat al die geschitterende romans worden geschreven. Dat al die schitterende toneelstukken worden. Uh, gemaakt. Dus ik wil graag die, die morele componenten er zo graag van aftrappen of zo. Ik denk dat dat een beetje ook de insteek is. Het is niet goed dat we het doen, het is gewoon aan de hand. Het is gewoon heel fijn um, dat, dat, dat ik als ik naar de bibliotheek loop, of als ik naar de boekhandel ga, of als ik naar het theater ga, dat ik al die, al die mooie kunstwerken kan consumeren. Maar dat dus, dus dus maakt maak de wereld het... niet beter. Nee, oké. Okay. Nou, dat, dat, dat hoeft inderdaad niet. Dan, dan hebben we nog de, de, de hulpverlening. Je, je, je boekpresentatie heb je, als ik, als ik het goed heb, Linda Polman ook uitgenodigd. Ja, in een, dat klopt, ja. In, een, in een forumdiscussie waarin je ook over die onderwerpen verder wil praten. Wat, wat ja. al aangeeft dat het ook echt een, een onderwerp in de werkelijkheid is dat jou aan het hart gaat. Van, van het... Het verloren gegaan idealisme. Of, of het streven naar het goede. Of, of het schuldgevoel ten aanzien van de wereld. Mm -hmm. Doe ik wel het goede om de wereld te redden? Wat doe ik eigenlijk om de wereld verder te helpen? Nou, Een tientje storten voor Afrika was lange tijd een soort aflaat. Ja, ja, ja. Dan was je er weer even vanaf. Dan had jij je ding gedaan. En die mensen dat zijn professionals. Dat, dat wordt in het boek ook aardig aan de hand van één personage gefileerd. Het idee dat hulp... Goed is of deugdelijk of helpt. of, ja, of dat, dat soort dingen. Is ook een miljardenindustrie. Dat is, dat is ontluisterend. En we weten, de meeste mensen hebben geen flauw idee. Dat is gewoon de, de, de, het primaire doel van de liefdadigheidsindustrie, is de liefdadigheidsindustrie zelf. Um, en dat zit helemaal verziekt in elkaar. En um, ik, ik, uh, ik kwam het uh, werk van Linda Pollman tegen in de research, omdat ik. Um, ik, ja, ik wilde het boek die... De Hulpkaravaan. Ja, inderdaad. De crisiskaravaan. De crisiskaravaan. Uh, ja. En um, ik wilde heel graag. Of ik, ik, ja, ik, ik wilde ook heel graag de, alle drie de verhaallijnen van deze roman. zo realistisch mogelijk in deze tijd zetten. Dus de cabaretier is echt een cabaretier in, in, het, in een bepaald tijdslot. Uh, tussen alle andere cabaretiers die echt concreet hebben bestaan. bestaan in onze wereld. En die kunstenaar heb ik ook echt in de kunstwereld gesitueerd. En, en um, de idealist wilde, wilde ik ook echt in. Uh, ik wilde ook echt een event vinden in uh, de geschiedenis van de liefdadigheidsindustrie. Waar ik aan wilde plaatsen. Wat echt heeft uh, voorgevallen. En, en zo kwam ik eigenlijk op, uh, op dat werk van Linda Polman. En, en, en dat, dat was echt een soort. Spoedcursus die ik iedereen kan, kan adviseren. Dan dat, dat, dat dat... weet je hoe het werkt. Oftans ja, je ziet hoe, hoe echt in één keer een die achterkant... Was. heel helder uh, in die buurt... worden. Die gebeurtenis dat was, was na de genocide in Rwanda. Ja. Toen, toen eigenlijk de wereld wakker was geworden. En had gezien dat, dat, ze, dat ze niet hadden kunnen ingrijpen... toen, toen het misging in 1994. Mm -hmm. En toen, toen is er eigenlijk een hele zwerm aan organisaties... daar naartoe getrokken ja. om alsnog het goede te doen. En ja, alsnog ja, het kampen in te richten en toen kwam er ook heel veel geld los. Ja. Dat is ook, ook in Nederland een grote hulpactie met, met BN'ers geweest destijds. Achteraf okay. weten we te laat, maar, maar vooruit, dat was zo. Ja, ja, maar wat, wat dus heel interessant is aan die, aan die, aan die, aan die, aan die situatie... is dat um, dat brak ook een cholera-epidemie uit. En dan wordt dat voor ons westerlingen, die graag willen helpen, een overkoepelend soort doel. Dus we, we denken allemaal van, ja, uh, uh, wie, wie is wie? Uh, wat, uh, dat, dat, dat kunnen we nog steeds niet helemaal uitleggen. Wel, wat, is, wat zijn nou de, de strijdende uh, groeperingen? Maar, uh, maar zodra dan zo'n epidemie uit, uit, uitbreekt, dan denken we, kunnen ze allemaal helpen. En intussen waren er kampen waar eigenlijk hoofdzakelijk daders van die genocide uh, op krachten aan het komen zijn en die eigenlijk die, die, die op gang gebrachte noodhulp hebben gebruikt om om, uh, om opnieuw weer te, te herbewapenen, nieuwe jongens te trainen en, en dan, dan op, op die manier sponsor je eigenlijk datgene wat je voor um, verafschuwt, of wat, waar je, waarvan je weer qua wereld zegt, daar moeten we iets tegen doen. En, en, dat, dat, en de meeste mensen hebben geen flauw idee, die, die lopen gewoon op het Leidseplein... en die zien zo'n jonge, vrolijke krullenbol, die zegt van... jij moet een tientje geven aan uh, dit doel. En dan zeg je, ja tuurlijk, uh, dat doe ik wel. En, dan, en, dan, en dat is een beetje hoe we dat meekrijgen of zo. Dus en, er uh, er ja. zijn ook verhalen, en, en, en een aantal daarvan komen in jouw boek voor... maar er zijn er meer van bijvoorbeeld legerleiders die, die een, een hongersnood in gang hebben gezet... of gefeinst ja, ja. hebben, om hulpgeld te lokken... om zo die goederen in beslag te kunnen nemen voor hun eigen legers. Ja, ja, ja. Dat, die dat, gewoon het dat, Westen dat, dat met voorbeeld... aas gelokt hebben. Ja, ja, dat is dat, dat voorbeeld, dat zit ook in de crisiscaravaan. Dat is het voorbeeld van Biafra in volgens mij uh, 68, 69 of zo, dat uh, de, de, een legerkolonel eigenlijk een, een, een PR-bureau uit Geneve dat, dat is heel komisch, als je erover nadenkt als het niet heel tragisch zou zijn heeft ingeschakeld, en het is een PR-bureau uit het westen, om die hongersnood op zo'n manier, die, die hij zelf heeft veroorzaakt hè, die hongersnood, op zo'n manier te verbeelden eigenlijk, naar het westen toe dat er geld op gang wordt gebracht. En dat geld gaat wordt dan onderschept en, dan, en waardoor die, die, die, die, uh, die, die uh, burgeroorlog daar... gewoon in stand gehouden kan worden nog even, opgerekt kan worden eigenlijk. En dat zijn dingen die we helemaal niet zien. Die, uh, we zien gewoon wat zielige plaatjes en, dan, en, en met die plaatjes uh, wordt geld op gang gebracht. En, dan dat, en wij omdat wij uh, in het Westen het belangrijk vinden dat wij helpen. Dus dit, dit is allemaal daarom dat het ook een belangrijke lijn is in, in, de, in, in deze roman. Omdat ik het uh, wilde hebben over schuldgevoelens. Het gaat eigenlijk over het idee dat wij Westen... Um, vanwege um, eeuwen en eeuwen en eeuwen van diefstal... Uh, met de kolonisatie... Um, hebben wij samenlevingen gebouwd. Nou, van, um, um, Dan zou je kunnen zeggen dat we nou, heel recent... eigenlijk misschien sinds een paar eeuwen... Uh, hebben we een idee van de wereld dat het dat de wereld maakbaar is. En dat, we, dat er zoiets als vooruitgang bestaat of zo. Dat is een heel nieuw concept eigenlijk. En dan, dan gaan wij vervolgens de redenering maken van... nou, wij zijn al op dit niveau... En nu moeten we de rest helpen om ook op dit niveau te komen. Want dat, dat komt vanuit dat schuldgevoel. We gaan het eerst stelen. En vervolgens gaan we vervolgens zeggen van... nou, moeten we dat... Uh, moeten ze wel helpen om ook op ons niveau te komen. En dat, dat, dat, dat is eigenlijk de... even een hele simpele, een beetje uh, klokhuisachtige taal giet ik het nu. Hè? Maar ik bedoel, dat is volgens mij de redenering die er een beetje onder ligt. Waardoor wij denken, waar de hele industrie op runt natuurlijk. Die hele liefdadigheidsindustrie industrie uh, runt op deze misvatting... En er zitten natuurlijk een paar gevaarlijke potentiële denkfouten in. in, in Zij moeten op ons niveau komen. Wij moeten ja, helpen. Ja, Of natuurlijk. ons totgevoel. Dat is levensgevaarlijk. En dat zie je ook. Want het wordt alleen maar erger en erger en erger. Als je kijkt, die industrie. Nou ja, um, uh, onlangs was, was die, die, die Oxfamrel uh, um, um, Caligula toestanden, zei ze. Bij die, uh, um, die, um, die meisjes die werden betast aan, aan etentjes. En hoeren die werden besteld. En, en, ja, en inderdaad. Dat soort... En dan wordt dan in, in, in, in, in het nieuws... Weggezet als een incident. En het is natuurlijk ook een incident, want het gebeurt dan heel specifiek bij die orkaan in Haiti. Maar als je erover gaat nadenken met al deze informatie, um, dan denk je van er is eigenlijk niet. Ja, dan, dan, dan zie je ook wel dat dit een structureel probleem is van liefdadigheid überhaupt. Want, want, want hoe. Um, stel je voor, je bent een, een liefdadigheidsorganisatie en je zit twee, drie, vier, vijf jaar in een. In, het, in, in, in, een, in een gebied in Afrika, waar je, waar je geen nieuwe geliefde tegenkomt. En dan na twee of drie jaar denk je van nou, eh, alles voor de goede zaak, ik doe gewoon niet aan seks of zo. En op een gegeven moment denk je toch weer van nou, ik heb nu wel toch wel een zin in een liefde. Of zo. Ja, hoe, dat is altijd een financiële transactie. Ergens. Hè? Dus dat is dus ook zo cynisch aan. Dat is helemaal, dat hele systeem is is um, rot, eigenlijk. Dat hele Maar, maar laten, we, laten, we, laten we een stap verder gaan. Want, want het is natuurlijk makkelijk om de boel te ontmaskeren. Het is makkelijk om, om, om langs de zijlijn te staan... en het spel te doorzien, zoals wij dat nu <laughs> doen. Vanaf dit, vanaf dit, zeg maar, balkon, deze tribune of de wereld... kunnen wij eigenlijk van iedereen die iets doet zeggen... ja, weet je, dat ontwikkelingswerk, man. Of ja, die kunst. Ja, het is natuurlijk ook ondernemerschap... Ik, ik, ik snap die levenshouding, maar, maar is, dat, is dat ook jouw levenshouding? Is de neiging die jij hebt in je karakter om langs de zijlijn toe te kijken en, en de boel door te prikken? Ja, dat, dat, uh, ja dat, die, die indruk. Uh, nou, misschien, Ik weet niet. Ja, dat, dat is een dat, vraag. Als, ja, ja, dat is een goede vraag. Het is een goede vraag. Um, ik denk, ja, kijk, ik ervaar het leven als volstrekt chaotisch. Ik heb ja, maar ook mijn werkproces is volstrekt chaotisch. Mijn dagen zijn volstrekt chaotisch. Ik zie geen enkele reden om aan te nemen dat er orde is. Dus, dus, ja, dus om te beginnen, als je zegt van het is makkelijk om te zijn en te staan... Um, ik wil ook niet zeggen van het is moeilijk of zo, want dan zou ik zeggen van oh het is heel moeilijk wat ik doe hoor of zo nee, maar het is meer dat ik denk van ja wat kan ik anders doen of zo ik ben gewoon de hele dag een beetje aan het piekeren en aan het nadenken en echt hele simpele dingen vind ik al heel frustrerend en ingewikkeld en moeilijk en dan als ik, maar als ik dat maar lang genoeg en vaak genoeg doe dan, dan hark ik op den duur toch een een, een, een, een, een een visie of een idee bij elkaar en dan, dan denk ik nou ja dus nu ligt er dus een een, een roman hier. En ik denk dat dat ook weer. Als, als, als product ook weer. Een, een, een antithese is. Op dat, op dat cynisme of zo Want ik heb toch. Gedurende een periode van twee of drie of vier jaar. Elke dag een moment gevonden. Om, om, om dan toch in die chaos. En in die volstrekte willekeur een, een, een, een moment te vinden om even wat op te schrijven. En dan, en, dan, euh, nou, en, dan, en dan plak je dat allemaal achter elkaar en dan gooi je heel veel van weg. En dan probeer je het nog een keer door elkaar te gooien en dan laat je dat lezen. Moet er moet weer even omgegooid worden. En, dan, en, en al die moeite en al die energie, terwijl dat allemaal zo chaotisch is... Euh, ik denk dat dat bij elkaar euh, misschien een, een, toch een heel klein bewijsje... voor kan zijn van nou, ergens moet ik dus geloven... dat dat zin heeft om dat bij elkaar te brengen. Maar dat zei je net ook, dat je wel in de literatuur gelooft. Ja, ja. Maar ik vind het interessant, omdat dat, dat de generaties van... van nou ja, je, je haalde Freek de Jonge aan... die geloofde er nog in, we gaan de wereld wel even verbeteren. Pas op, hier komen we aan. Opa, ga opzij, Freek komt eraan. De wereld wordt mooier. En toen kwamen de generaties die het moeilijker kregen. Want, want, want jouw generatie, geboren in 1980, de generaties daarna... Die, die wilden natuurlijk ook best het goede doen... maar die, die wisten eigenlijk al dat dat misschien niet zou gaan werken. Die wisten al dat er bezwaren waren, dat het niet zo eenvoudig was. En toch hebben ze ergens wel een soort goed voornemen... of een soort ideologie. En die worsteling is volgens mij bijna kenmerkend voor, voor veel generaties. Waar moet je eigenlijk heen met je idealisme, met je goede bedoelingen? Ja. Ja, nou ja, dus je zegt... Um, dat die generatie het al wat moeilijker had. Maar dat, op dat vlak vind ik het niet uh, zo moeilijk. Ik denk gewoon, nee. Hoe zeg je dat? Al veel jongere leeftijd had ik al de behoefte om ermee af te rekenen. Dat idee van dat, dat, dat, dat, dat hele moralistische idee van één generatie eerder. Alleen het leven zelf is gewoon. Iets wat, waarvan ik denk dat is moeilijk. Hoe je gewoon überhaupt moet leven of zo. Een zinvol leven leiden of een goed leven. Ja, wat, ja, wat is dat eigenlijk? Ja, ja, dat is, dat vind ik het, dat vind ik de uitdaging. Om, uh, om te, om überhaupt, uh, um, en ik denk, ik, ik bedoel, het is niet voor niks dat ik, uh, um, nieuwsgierig ben om in die, naar die schuldgevoelens die ik in mezelf herkend, gaan vroeten. Omdat ik me al mijn hele leven opgelaten voel. Over wat ik zie in de, in de wereld. Uh, wat ik zie op. Uh, en dat krijg je altijd via een raar filter van de media mee natuurlijk. Maar wat, ik zie, wat je ziet op journaals. Wat je ziet. Uh, of wat je leest in boeken. Of wat je hoort over, over de geschiedenis. Dat, dat, dat baart me altijd enorm veel zorgen. Uh, en dat, dat, daar moet je dan iets mee of zo. Dat, en dus hoe um, moet je zelf. Een, een onbezonnen, fijn en betekenisvol en gevuld en vol leven leiden... met die constante radiostation van ellende, leed, uh, honger, creperende mensen, uh, etc. Dat, dat vind ik een heel ingewikkelde Heel, heel interessant. Vraag. Want, want, want als, je, als, je, van, als je de krant leest vanochtend... dan ging het mag je nou wel of niet een glaasje wijn. Ja, dat, dat is flauwekult, hoor. En dan gaat de Volkskrant zelf tot een oordeel. Nou, de Volkskrant vindt dat, dat je toch een glaasje wijn mag. Dank je wel, Volkskrant. Flikker op Volkskrant. En dan vervolgens mensen die zeggen... ik wil, ik wil een veganistische sojalatten Want anders is het zielig voor de melkkoe Of je moet iets doen voor, voor de wereld. Voor de mensenrechten. Voor de, voor de seksenverhoudingen. Maar dat is allemaal flauwkeul. Het is eigenlijk in essentie allemaal manieren... Om, om die zinloosheid van het bestaan... toch nog aan een haakje te hangen. ja, ja. Maar dus, je hebt, je hebt, je hebt zo'n filosoof, Zizek... die heeft op een gegeven moment... daar is ook een, een heel bondig animatiefilmpje van gemaakt... Heeft op een gegeven moment legt hij heel goed uit... dat je dus aan de hand van Starbucks... dat je eigenlijk al... Um, dat, dat het goed doen al in die kop van Starbucks zit... Uh, inbegrepen. Dat je eigenlijk door te... Dus wat je leert is dat je door te consumeren... iets goeds doet. En dat is natuurlijk onzin. Dat kan helemaal niet. Dus dat hele... Kijk, die hele discussie van een glaasje wijn... of, een, of weet je wel... Dat is überhaupt al in zo'n het stadium van, van onzinnigheid. Want um, zo, drink gewoon zoveel je wilt en ga gewoon tien jaar of twintig jaar eerder dood. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Het gaat niet om jou. Maar een lang leven is niet per definitie een beter leven. Da daar ga je al. Dat zal vast in Ja, maar, maar, maar überhaupt, waarom praten we hierover, snap je? Waarom is dit een onderwerp van debat? Ik vind dat een beetje... Um, um, ja, ik bedoel, het, het is goed om jezelf een beetje, weet je wel, dat is dan weer die zingeving voor die mensen die dit onderzocht hebben of zo. Maar het is allemaal niet zo eh, interessant. Om, ik bedoel, er, er, zijn, er zijn overal um, ter wereld um, uh, lopen mensen vast. Er, liggen, er zitten mensen um, um, in Griekenland die van, vanuit, uh, vanuit Afrika en vanuit Syrië naar Europa komen en, en die zitten in een soort... In, in een soort onoplosbare situatie vast. Overal zijn krottenwijken wijken in de wereld. Heel veel landen hebben overvolle gevangenissen waar mensen niet uitkomen, die worden vastgehouden vanuit ons ethisch besef van goed en fout, wat helemaal, of van goed en slecht, dat helemaal niet, niet klopt. Um, nou ja, dan, dus dan heb je het alleen maar over mensen. Hè? Dus, nou, de volgende stap, als je zegt van nou, dat hebben we allemaal opgelost, dan zeg je van ja, maar we hebben het over mensen, maar hoe zit dat dan met de dieren? Hoe zit dat met de planten? Uh, ja, oké, okay, inderdaad. Hè, zijn we erg gefixeerd op, op, op, op, op vanuit een soort human idee op de mensen. Nou, laten we naar de dieren kijken. Nou, dan ga je dat allemaal oplossen. En, weet je wel, maar als je dat maar lang genoeg doet als een gedachte dan kom je er gewoon niet uit. En het enige weg die je dan nog hebt, is om te accepteren... dat wij als mensheid een soort succesvol virus op deze aarde zijn. En dan zie je al heel eenvoudig dat we, dat, dat, dat, dat naar een dead-end toe gaat. En dan, ja, onvermijdelijke marginalisering van de menselijke soort... Um, dat, is, dat is denk ik hoe ik het een beetje zie. Dat is, dat de, is wat, wat, wat dreigt. Zo. De zinloosheid volledig aanvaarden... en in het licht van die zinloosheid... toch voor jezelf een, een nobel bestaan leiden... door gewoon datgene vol overgave te doen... dat toevallig zich op jouw pad bevindt. In jouw geval het schrijven van boeken, bijvoorbeeld. Ja, dat is, ik denk dat ik dus... want ik heb dan zelf toneelstukken gezien en boeken gelezen... die mijzelf wel echt veranderd hebben waardoor ik echt anders naar de wereld ben gaan kijken. En denk dat ik daarom toch uiteindelijk... Ik denk dat, dat, dat al die goede romans en al die goede toneelstukken... en al die goede muziek niet opgewassen is... tegen een onvermijdelijke marginalisering van de menselijke soort. Uiteindelijk... Maakt toch ook niet uit? De marginalisering van de mensen. Nee Nee, nee, nee ja, dat maakt het, niet uit. Of dat, of dat het exploderen heel veel... van het zonnestelsel. Maakt toch ook niet uit? Nee, nee, nee maar dat is wel... Dat is dus, dat is, op dat niveau is dan... Ja, hoe zeg je dat? dat? Dat is wel, volgens mij, hoe ver je het moet doorberedeneren. Als je kijkt van... van uh, hoe lossen we dit op? Dan... Dan, dan, dus als ik dit zeg. Hè, van, nou, we gaan op de, dan zijn er altijd weer andere mensen. Die dat dan niet geloven. Die vinden dat dan een cynische wereldbeeld. En waarom trouwens. Ze hebben toch de wetenschap. En de wetenschap die kan ons toch ook helpen. En die redenering eindigt weer bij. Dat we een soort interplane, interplanetaire. Uh, weg gaan bewandelen. Dat we het zonnestelsel gaan be, bewonen. En dat zijn ook heel veel mensen. Die, die daar heel actief in geloven. Dat zijn een beetje de twee. Uh, geloofsmythes die nu met het wegvallen van God een beetje zo rondzingen. De ene helft zegt nee, we gaan allemaal dood. En de apocalypse. En de andere helft zegt nee, we gaan uh, raketten bouwen. En op andere planeten wonen. En dat zijn nu een beetje de concurrerende visiesystemen om, om, ja. om toch een toekomst te hebben. Of, of, een, of een visie. Er Absoluut. zit één, één personage die niet eens zo belangrijk is in je boek. Die in de, in de welberuchte BKR-regeling zat. Dat, dat is met behoud van uitkering als je maar eens in de maand geloof ik een kunstwerk aan de gemeente ja. verkocht. Veel kunstenaars die, die, die gooiden daar een beetje met de pet naar. Die maakten een beeldje dat niet heel mooi was. Of een, of een schilderijtje dat er niet toe deed. Er zijn ook nog lange tijd pakhuizen geweest. Waar al die kunst werd opgeslagen in sommige gemeentes. Maar, maar jij schetst een man die, die zijn mooiste werk daarvoor opzij zette. En inleverde bij de gemeente... Niet omdat hij geloofde dat er iemand bij de gemeente iets mee ging doen. Maar gewoon omdat hij zijn eigen standaard erop nahield. Ja. In het volle licht van de zinloosheid dacht hij... Ja, maar ik heb mijn eigen standaard. Ik wil mooi werk maken. Ook al is het maar voor het, voor het uh, opslagpaviljoen van de BKR-regeling. Ik maak het mooiste werk dat ik in me heb. Dat, dat is eigenlijk de Sisyphus in jouw boek. Ja, ja dat heb je goed opgemerkt. Dat is dus inderdaad... Uh, en... en, en uh... Dat is eigenlijk dus, dus van. van uh, uh, um, dat was de eerste verhaallijn die me helemaal aan het begin voor ogen stond. Omdat, me, omdat, de, um, omdat ik de apotheose van het, van het verhaal al in mijn hoofd had. Een heel klein detail. Ik dacht van die. die wat, ik had, wat, ik, wat ik in mijn hoofd had, was die, die idealiste. Die verlaat haar man. En die, komt, die gaat dus tijdelijk bij haar broer, halfbroer wonen in dat huis. Als een soort uh, constructie om. Um, omdat dat meteen een asymmetrische situatie is, weet je wel, vanuit dat schuldgevoel. En ik dacht, zij gaat dan daar zitten en al heel snel gaat ze dus een veel groter beslag op dat huis leggen. Van, nou, ik god, we hebben toch, we hebben, ja, ik mag hier toch ook wonen achter. En dan gaat ze ook nieuwe doelen stellen, maar dan, dan komt ze eigenlijk op een, op een heel veel kleiner symbolisch doel. Namelijk iets liefs doen voor die moeder van haar. En dat was in dat verzorgingstehuis. En, en die, die moeder. Um, heeft, heeft dan een hele goede vriend. En dat is die kunstenaar. En zij wil dan dat kunstwerk gaan redden. En dan dus de apotheose die ik dan had in mijn hoofd had... was dat, dat, dat zelfs dat uiteindelijk dan niet lukt... vanwege een bureaucratische futiliteit in dat verzorgingstehuis. Want er zitten wat uitsteeksels en pinnetjes aan. Aan dat kunstwerk. Het is namelijk een beetje een, beetje, um, een installatie. En dan zegt de directrice van, dat, van, dat, van die instelling van... Ja, de, de mensen kunnen zich dan toch maar zo aan bezeren of zo. En dat is dan waarom het dan niet doorgaat. Terwijl dat inderdaad het levenswerk van die. dat ene levenswerk van die kunstenaar is. die door die BKR-regeling um, uh, tot stand gebracht is. En wat ik daarmee denk ik wil vertellen is. Um, ja, dat als dat dan niet lukt. ja, wat lukt dan nog of zo? Dat is, dat, uh, da daarvoor, daarvoor, daarvoor vond ik dat kunstwerk dan heel. Uh, het levenswerk. Ja, iemand, iemand die ergens in gelooft, een levenswerk maakt en wat ja, is dan, dan eigenlijk Ja, dat mag dan niet geëxposeerd gelukt? worden omdat bezoekers zich er anders toch maar aan kunnen bezeren. Weet je wel, dat vind ik zo Nederlands of zo. Dat het dan zo'n prachtig. Een mooie gedachte, ja. Zo'n levenswerk en dan van, nou, dat kan we toch exposeren en dat krijg je dan niet, niet geëxposeerd, want ja, dat. Uh, ja, protocollen, weet je wel. We moeten rekening houden met de, met de landelijke tak. En dat zijn ook allemaal internationale richtlijnen tegenwoordig. in Europa, dat snapt toch iedereen, weet je wel. En intussen denk je van: ja, nee, dit, dit snap ik niet. Want, want het is dat symbool voor iets groters? Dat, dat, dat prachtige ik, werk moet gezet worden. Ik las dat bezeren ook als, als een soort symbolisch bezeren. Omdat dat heel veel bij kunst ook wordt gekeken naar de morele effecten. En of het wel past in, in uh, de netheid van de tijd. Hè. Is het. Is het uh, is het de onvriendelijk of is het chockerend uh, voor, voor eventuele jonge bezoekers? Dus ik had dat, dat, dat bezeren eigenlijk in die context gelezen dat dat een heel mooi symbool was voor, voor hoe aangeharkt alles Oh ja, ja. Kan dus dat, dat, dat kan trouwens ook inderdaad. Maar ik dacht heel erg letterlijk aan dat het dan zo'n pin uitsteekt... en dat dan zo'n bejaarde vrouw er langs loopt... het en dat armpje dan, openhaalt. En de arm openhaalt en dat het dan allemaal weer gezeik komt... vanuit de landelijke tak en zo. En dat, dat... En een ander aspect dat erin zit is, is de liefde... of althans of de vriendschap, familiebanden, de, de menselijke verhoudingen. Mm -hmm. en, en daar wordt ook een beetje mee geworsteld... tussen er wel en niet in geloven en... en uh, dat is, dat is natuurlijk ook een, een risico als je alles doorziet en alles kunt analyseren. En, en de houding hebt van langs de zijlijn staan. En het een beetje zo bekijken van ja, dit werkt eigenlijk allemaal zo. Dat, dat het dan niet meer lukt. En dat, dat is iets dat, dat bij sommige van die personages ook wat terugkomt. Te rationeel staan tegenover menselijke verhouding en daardoor iets uit het oog verliezen. Mm -hmm. Terwijl dat natuurlijk een van de dingen is die wel degelijk reden geeft aan dat bestaan. Gewoon de mensen om je heen. Ja, ja, ja, ja, ja, dat is. Heel soft, hè? Nee, helemaal niet. Maar ik denk in die zin is het toch een een, een. een roman. En dus, dat wil zeggen, verdichting. En dat is inderdaad iets wat redelijk onderbelicht is gebleven in deze. In deze roman. Ik heb, het, is een hele, het is ergens. Um, je, als je zou zeggen van nou, ik vind het heel liefdeloos of zo, is dus weinig liefde, nou, dan, dan, dat, zou, dan dat... zou ik wel denken van ja, dat klopt misschien wel of zo. In die zin is het. Dat toch ook weer niet helemaal, vond ik. Maar, maar dat is wel iets, zeg je dat, ik heb, ik heb in mijn leven meer liefde dan deze drie personages in deze situatie. op dit moment dat ik ze. bij elkaar, bij elkaar heb gezet, zeg maar. Dus, dus, dus dat is wel, dat zou ook, dat, ja, liefde is natuurlijk wel. Uh, um, Um, ja, dat, ja dat, uh, dat zou je zou kunnen zeggen: dat hoort gewoon niet zo bij dat verhaal: van wat kunnen we doen um, met de wereld. Want, want ja, dus je kunt natuurlijk uh, iemand lief hebben en in, in een gezinnetje stichten. En, en vanuit die kokon eigenlijk. Maar dan heb je eigenlijk nog niks... claimen, maar dan is... heb je nog niks opgelost. Maar aan de andere kant is, is een, een, een leven zonder anderen per definitie zinloos. Want dan, dan overleef je waarschijnlijk niet. Als, als ja. deel van Homo sapiens. Dat, dat was een aspect dat ik er toch ook wel een, een beetje in las hoor, in het boek. Dat, dat was zit er toch wel in, die, die gekke relaties tussen, tussen broer en zus. En uh, man en vrouw en, en, en, en ga zo maar door. Je, je hebt ook, voor dat, dat, dat zei ik al... voor de boekpresentatie mensen uitgenodigd... wil je ook iets bereiken? Is, is het uiteindelijk toch stiekem dat je... een, een, een visie, zei het... een uh, nihilistische, nou ja, dat ook weer niet... maar in ieder geval een relativerende... visie hebt. Wil je, wil je het ook thuis brengen bij de mensen? Had je net zo goed een essay kunnen maken... in die zin? Nee, ja, het is een, goeie, het is een hele goede vraag... maar ik weet niet of ik die kan beantwoorden. Ik wil niet... Um, nee ja, kijk, ik denk dat als ik maar één iemand um, kan raken ergens, zoals de goede boeken die ik heb gelezen mij weer geraakt hebben, dan wordt de energie al wel weer doorgegeven ofzo. Of, uh, ik zei vanmiddag nog tegen iemand uh, dat uh, Philip Roth geloof ik had gezegd van je hebt eigenlijk altijd maar acht mensen nodig die het... Uh, die erdoor geraakt worden. En, dan, uh, dat, dat, en dat is eigenlijk al een hele sport natuurlijk. Want het is eigenlijk al heel, heel arrogant om te denken... dat je acht mensen gaat raken met dit werk of zo. Maar dat, is wel, dat mag wel de inzet zijn of zo. Dat, en als, als je die acht mensen in beweging brengt... en die gaan ook allemaal weer iets doen... Dan, dan, dan gaat het wel weer iets rollen of zo. Dat is denk ik het maximale hoe ik het in mijn hoofd heb... wat je kan bereiken. Voor Philip Roth, met al die miljoenen boeken die hij verkocht heeft, is, is dan acht raken per boek nog, nog een heel bescheiden doelstelling, denk ik. Ja, ja, maar, dat, maar, maar dus hij voegt daar wel aan toe, die moeten het dan ook wel alle acht echt geweldig vinden en dat is al, dat is echt wel al heel ingewikkeld. Je kunt wel miljoenen boeken verkopen, maar ja, het kan nog steeds zijn dat. Dat ze niet eruit halen wat, wat je had gehoopt dat ze eruit zouden halen of dat, ze, dat, dat het ze niet raakt of niet, niet ja. beweegt of, ja. of dat soort dingen. Gezichten van Glas, heet het boek. Michiel Lielma, dank je wel dat je te gast wilde zijn. En uh, veel succes met uh, de andere dingen. Dank je wel. We hebben het niet gehad over je theater. We hebben het niet gehad over, uh, over, over, over televisiewerk. We hebben, we hebben Heel veel dingen hebben niet besproken. Maar uh, dat maakt eigenlijk allemaal geen flikker uit. Het was, <lacht> het was leuk om met je te praten. Dank je wel. Ja, dank je wel voor de uitnodiging. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Hanna Berfoets heeft een uh, verhaal geschreven bij de voorbije dag. En dat zal ze zometeen voordragen. En we gaan het hebben over opera. De vliegende Hollander Nicolas Mansfield is te uh, gast directeur van de reisopera. En uh, we gaan het ook nog hebben over Aafke uh, Romein. Want die heeft de reismicrofoon meegekregen en haar afgelopen week vastgelegd. Want ze heeft een uh, debuutroman uit Concept M. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes doet u dat op de site van de VPRO, vpro.nl, slash nooit meer slapen.